3 uur. Levi Van Eck met het NOS Journaal. Het reisadvies voor Kroatië is aangescherpt van geel naar Oranje. Daarmee adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar Kroatië te reizen als dat noodzakelijk is. Ook krijgen reizigers die terugkeren het advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de sterk opgelopen aantal besmettingen in Kroatië. De man uit Sneek, die vorig jaar op het Binnenhof in Den Haag een aanslag wilde plegen... is ontoerekeningsvatbaar. Volgens de rechter is de 39-jarige man paranoïde en heeft hij waangedachten. En daarom krijgt hij geen straf- of tbs-behandeling. Hij wordt voor zeker een half jaar gedwongen opgenomen... op een forensisch-psychiatrische afdeling van de GGZ. De man werd vorig jaar bij de ingang van de Eerste Kamer gearresteerd. Tegen de Maréchose zou hij hebben gezegd dat hij terrorist is... Tijdens het proces zei hij dat hij politici wilde neersteken. Ook had hij het plan om te worden doodgeschoten door de politie. De verspreiding van het coronavirus in Nederland neemt fors toe. Vorige week testen bijna duizend mensen positief. Dat is bijna twee keer zoveel als een week eerder, meldt het RIVM. Ook besmette dragers van het virus nu meer andere mensen dan afgelopen periode. Het RIVM omschrijft de cijfer als een wake-up call... en zegt dat Nederlanders zich beter aan de coronamaatregelen moeten houden. Uit de cijfers blijkt dat de groep besmette Nederlanders relatief jong is... tussen de 20 en 40... en de meeste besmettingen zijn nog altijd binnen het gezin. Bij voetbalclub Ado Den Haag zijn twee mensen positief getest op corona, meldt de club. Het gaat om een speler en een medewerker. De besmettingen kwamen aan het licht na een testronde onder spelers, staf en medewerkers... De twee hebben geen last van klachten of symptomen, maar zitten nu wel in thuisquarantaine. Sinds gisteren heeft ADO Den Haag de trainingen weer hervat. Eind deze week gaat de club weer alle personeelsleden testen. Het weer, zon en stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen verhaal, verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Yeah Dave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 Zeg maar als je gaat, vergeet me niet